Valerie simuleert hier, het verschil tussen uh, drie keer in de week trainen en elke dag trainen, dat was vandaag heel duidelijk. Uh, ja, dat was wel merkbaar inderdaad. Uh, bij hen gaat het allemaal een stapje sneller en, uh, en gewoon wat sterker uh, om de bucket in en in de rebound. In het begin bleef er nog wel redelijk bij, maar aan het eind merk je toch dat dat uh, een verschil is. Uh. Hoe zijn jullie deze wedstrijd ingegaan? Want het was natuurlijk eigenlijk al een godswonder dat jullie de halve finale bereikten van, uh, van de beker. En nou, dan, dan is dit een mooie bonus. Klopt, zo zagen we het wel inderdaad. We hebben er gewoon uh, hard voor gevochten en de nou, halve finale bereikt dus dat is dat hartstikke mooi. Maar uh, ja, we hebben het gewoon uh, gezien als een soort cadeautje, zeg maar, van uh, ja, we doen ons best en we kijken wat er uitkomt. Maar. Uh... Niet met, met, uh, met verwachting dat we zouden winnen of zo. gewoon. We, nee. we deden ons best wat eruit kwam is mooi en dit ja. is de uitslag. ja voor mij is het klasseverschil ook vandaag te groot, hè? Ja, helaas wel. Uh, maar ja, complimenten naar uh, ProBeeld. Ze waren erg goed. Dus, uh. ja, maar ook complimenten naar jullie, want uh, je hebt het uitstekend gedaan in de beker dit seizoen. Ja, ja, ja de halve finale dus bij de laatste vier teams. Dus uh, daar zijn we zeker tevreden over. Uh, yeah. Um, maar er staat nog wat op stapel voor uh, de Groene Huilen. Behalve het Lustrum. Want uh, jullie staan ook nog eens een keer bovenaan in, uh, in uh, de promotiedivisie. Klopt, klopt. En dat is wel ons doel van dit seizoen: om, uh, om daar wel uh, het beste echt uit te houden. Dus uh, voor de eerste plek te gaan. Nu begon ik het verhaal van het verschil tussen één keer in de eh, of drie keer in de week trainen en één keer per dag. Daar, ja. daar, zit, daar zit een groot verschil in. Jij hebt die andere kant van de medaille ook meegemaakt bij Salerie Tudor. Hoe ervaar jij het verschil tussen de groene uilen en Salerie Tudor? Uh, ja, het is toch echt wel anders. Als je gewoon echt bijna elke dag ermee mee bezig bent, dan, uh, ja, dan, dan qua schieten en zo merk je het en dat je gewoon meer gewend bent om. Ja, om, om, om harder te trainen, om, heb meer, meer energie denk ik nog, uh, dat is ook logisch. Hoe meer tijd je erin stopt, hoe, ja, hoe beter het gaat. En, ja, ik merk het vooral qua schieten en zo, Eigenlijk dat dat gewoon beter gaat als je dat gewoon elke dag traint. En, uh, en hier ja, doe je, maak je er best van met drie keer in de week en dat is ook leuk. Maar, ja. Dat verschil, dat is er gewoon... Uh... Het is allemaal wat relaxter voor jullie, hè? Precies. Het is de promotiedivisie, geen Eredivisie en uh, de studentvereniging, dus dat, uh, ja, dat is het verschil. En wat, wat vind je nou leuker om te doen, als je, als je diep in je hart kijkt? <laughs> diep in mijn hart kijken, dat is heel lastig. Dat, dat, ik kan geen antwoord geven. Het hangt echt helemaal van, van het team af en van... Uh, het heeft allebei wat, ja. Op dit moment vind ik dit leuk, want we staan eerst en we doen het heel goed. Maar als, als je in de Eredivisie bovenaan mee kan draaien, denk ik dat het ook echt heel leuk kan zijn. Dus... Uh... Ja. Yeah. We gaan er nog even voor hè, de laatste weken. Ja yeah, hoor, right? zeker. Oké. Okay, <laughs>